Maar misschien is het wel lekker om even, voordat we gaan opnemen... Even, stellen, even zijn stem even te horen. Ja, sure. Ja, zodat ik een beetje dat, uh, die kleur kan meenemen in mijn spreken. Ja, wacht even. Ik heb hier een, uh, een folder. Oké. Okay. Met wat fragmenten. Ik, la ik laat je even iets horen. Hier. So Als je een like Timberlands, so hebt, het kost 200 dan moet ik to voor haar, want ze is tiener en ze is ook een het of de ghost of something like that, de brand. Het kost around 500 en zei, oh please, <laughs> it's a lot of money. You can imagine how many days I have worked. It expensive. is wel aanstekelijk, ja. rijk maar als mijn dochter timbelen schoenen wil dan koop ik die voor. Ook al kost het me 200 euro. Ja, anders voeten ze zich een buitenbeentje. Ja. Adinda is nog maar een tiener. Maar nu, nu vraagt ze opeens naar een jas van een bepaald merk. Eh, Igos of, of zoiets. En die kost bijna 500 euro. Ik, ik zeg, alsjeblieft dat is heel veel geld. Je kunt je voorstellen hoeveel dagen ik daarvoor zou moeten werken. Maar voor mij is het heel belangrijk dat, dat ze blij is. Ja, dat is ook uit eigen belang. Als ze zich ongelukkig voelt, dan, dan kan ze zich niet concentreren op de studie. Ja, ik heb er veel geld in zitten. Ja. Uh, even kijken. Glorix. Ajax. Waar zijn die doekjes dan? Nou? Oh ja, hier. Zo, eerst even alles afnemen. Ooit was mijn leven totaal anders. Hè. Toen, ik, toen ik 25 was, toen werkte ik als gids bij een reisbureau. En uh, mijn klanten, dat waren hele hoge pieten van de regering... en, en mensen van een uh, oliebedrijf. Ik, <laughs> ik had uh, mijn eigen huis en een auto van de zaak. <laughs> ik, ik was net een juppieke. <laughs> Maar ja, eind jaren negentig kwam de economische crisis en uh, verloor ik mijn baan. Opeens kon ik de hypotheek niet meer betalen en uh, we moesten het huis verkopen. Mijn vrouw die, die verhuisde terug naar de ouders samen met Adinda, onze oudste dochter, die toen net geboren was. Ja, en ik uh, moest werk gaan zoeken. Mm -hmm. Ja. Ja. Op dit moment hebben mijn vrouw en ik samen 15 schoonmaakadressen. Ja, is meer werk dan we aankunnen. Ook al werk ik 7 dagen per week. Ja, ik ken geen weekend, alleen werkdagen. Maar ja, ik kan ook niet niks doen, hè. Van, van stilzitten raak ik in de stress. Ik moet altijd, ik moet altijd bezig zijn, zelfs als ik s'avonds laat thuis kom. Van het werk ga ik opruimen of spullen repareren. Ons huis is niet mooi of groot, maar ik kan je garanderen dat niks stuk is. En het is schoon. En dat is niet altijd het geval in de huizen waar ik kom, zoals je ziet. <laughs> maar een van mijn schoonmaakadressen, een groot pand bij het Vondelpark in Amsterdam, daar is het altijd schoon. Want daar kom ik sinds kort twee keer per week. Elke keer vier uur. Vaak heb ik niks te doen. Ik, ik voel me net een, een klein kindje dat in een groot huis komt spelen. <laughs> maar de. De, de eigenaar die kent mijn geschiedenis hè, en hij weet dat ik kinderen heb. Ik denk dat hij me die extra uren puur uit aardigheid heeft gegeven. Geeft me zelfs 15 euro per uur. Daar verdien ik dus het grootste deel van mijn inkomen. <lacht> zo zeg, die lampen die zijn echt stoffig. <lacht> Werk waar ik zelf geen tijd voor heb, dat geef ik aan familie en vrienden. Ja, veel opdrachtgevers die willen geen ander, die zijn tevreden met mij. En ze zijn bang dat, dat anderen niet even hard werken. En uh, Ik wil niet opscheppen, maar dat is vaak ook zo. Om goed werk te leveren, blijf ik soms langer dan waar ik voor betaald ben. Terwijl anderen naar hun horloge uh, kijken en weggaan zonder dat het af is. Ja, ik probeer uit te leggen dat dat niet slim is, maar... Ja, vaak doen ze dan toch op hun eigen manier en raken ze in de problemen. En dan komen ze weer bij mij aankloppen. Vooral mijn schoonfamilie. Ja, mijn eigen familie, die redt zich wel. Ja, ze hebben, ja, uh, hoe moet ik dat zeggen, een, een, een, een andere werkhouding. <laughs> moet je kijken wat een oud ding... Zuig niet eens echt goed. Maar ja, dat, dat merken de mensen die hier wonen niet. <laughs> zelf maken ze nooit schoon. Hè? <laughs> maar ja, veel van mijn familieleden. die weten niet eens hoe een stofzaken werkt. Dat moet ik ze allemaal uitleggen. Ja, nou, zelf moest ik het ook leren. Ik kom uit een klein dorpje op midden Java. Mijn vader was boer. Nou, niet echt boer. Hij had zelf een klein stukje land... maar werkte meestal op het land van anderen. Wij waren het arme gezin in het dorp. Ik hielp hem veel. Ik vond het leuk om te doen. Werken was voor mij eigenlijk spelen. En er was voor mij zoveel te ontdekken daar in het veld. Uh, vlinders, kleine visjes. Uh. Ja, ik... Ik voelde me daar gelukkig. Net als iedereen ging naar de lagere school in het dorp... maar later was ik een van de weinigen die ook naar de middelbare school ging. Er was een vrouw uit het dorp en die had gestudeerd... en zij werd de baas van de grote universiteit in Jakarta. Een vrouw, hè? Dus waarom ik niet? Ik moest en zou naar school... Maar ik moest wel elke ochtend naar school lopen. Tien kilometer heen en tien terug. Om vijf uur ochtends begon ik te lopen. Ik, ik nam een fakkel mee om überhaupt iets te kunnen zien. Er was niet eens een weg in die tijd. Ik liep op smalle paden door de rijstvelden. Later kreeg ik een fiets eh, die ik de helft van de weg kon gebruiken. En kinderen uit andere dorpen, die renden me altijd achterna. En geiten renden alle kanten op als ik voorbij vloog... Hier in Amsterdam doe ik alles met de fiets. Wel, wel zorg ik ervoor dat ik alles heb wat een fietser moet hebben. Licht voor en uh, licht achter. En elke kleine regel of wet volg ik. Ik, ik. ik ben ontzettend voorzichtig. Ik zie soms normale mensen, hè, mensen van hier... Die door rood rijden of tegen de verkeersrichting infietsen. Zou ik nooit doen. En als ik de politie zie, probeer ik er zo zorgeloos mogelijk uit te zien. Net als de mensen hier. Maar ik maak me natuurlijk wel zorgen. Ik voel me nooit veilig. De, de Nederlanders bij wie ik kom zijn niet zo geïnteresseerd in legaal of illegaal. Die willen gewoon hun huizen schoon. Ja, en erg schoon. hè. Vergeleken met de Indonesische standaard. Ja, daar is uh, veegschoon uh, goed genoeg. Hier is de badkamer even schoon als de slaapkamer. Het, het, het ruikt er zelfs lekker. Maar dat uh, extra schrobben doe ik graag. De kamers waar ik meeste moeite mee heb zijn de kinderkamers. Ze doen me zo aan mijn uh, eigen kinderen denken. In september is mijn oudste dochter, Adinda, hier naartoe gekomen. Ze studeert aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is gewoon legaal hoor, net als alle andere internationale studenten. Ik, ik wilde eigenlijk dat ze in een studentenflat zou wonen. om te leren zelfstandig te zijn. Maar ja, toen ze dat hoorde, zei ze. Ik, ik heb een hele leven zonder jullie geleefd. En nu wonen we eindelijk in dezelfde stad. En willen jullie dat we apart gaan wonen? Welke ouders doen zoiets? Ja, nu euh, wonen we dus samen in ons kleine appartementje in Amsterdam-West. Eerst maakte ik me zorgen over wat ze zou moeten zeggen als iemand haar vragen zou stellen over haar ouders, wat we doen. Maar niemand vraagt haar ooit wat. Ze heeft weinig vrienden. de Nederlanders vragen alleen, wat, wat betaal je eigenlijk voor je studie? Nou, dan vertelt ze hoeveel het is. En de mensen zijn zo van, wauw, zoveel. Jouw ouders moeten rijk zijn. Vier jaar studie. Dat is 32.000 euro. Ja. D dat heb ik voor elkaar. Maar, maar, maar ik heb het niet alleen met schoonmaken verdiend hoor. Ik heb in, uh, in goud geïnvesteerd en op het juiste moment verkocht. En, en dat geld heb ik dan weer op de beurs geïnvesteerd. Ja, ik hou van de uitdaging. Ik, ik zie het leven als een soort puzzel die je probeert op te lossen. Ik maak me alleen een beetje zorgen of Ardinda wel hard genoeg studeert. Hier is het niet zoals in Indonesië... Hè, waarin, waar de docent voor de klas staat en je alles uitlegt. Hier, hier moeten ze alles zelf uitzoeken. Dat is ze niet gewend... Tot nu toe heb ik haar alles uit handen genomen. We hadden zelfs mensen in dienst om voor haar te zorgen. Als ze een kopje thee wilde, hoefde ze maar met haar vingers te knippen. En nu kan ze niet eens haar eigen kleren wassen. En als ze naar instanties moet voor, voor papieren, wil ze dat ik meega. Ja, ik doe het wel, maar... Eigenlijk vind ik dat ze het zelf zou moeten kunnen... Ze zegt dat ze nog moet wennen aan de andere cultuur. Maar ja, hoe, hoe lang gaat dat duren? Het is er al bijna een heel schooljaar. Ik was 15 toen ik de trein naar de grote stad nam. Naar Jakarta, want ik wist dat er veel mensen uit het dorp waren. Ze werkte in de bouw. Ik moest ze zien te vinden, maar dat. Dat was veel moeilijker dan ik had gedacht. Het duurde dagen. En intussen sliep ik op het station tussen de daglozen in. Ja. Mijn plan was om genoeg geld te verdienen om naar school te kunnen. Ik, ik had geen idee hoeveel geld ik nodig had. Ik, ik, ik werkte gewoon. Het was hard werken. We hebben een campus voor een universiteit gebouwd. Ongeveer een jaar later kwam ik een bijzondere man tegen. Nou, die zal ik nooit vergeten. In, in, in raad voor werk wilde hij mijn opleiding betalen. Hij was erg rijk en woonde in een enorm huis... samen met al zijn broers en zussen, allemaal accountants. 's Ochtends werkte ik er in de tuin, of ik was de auto's. Ze hadden er vijf, hè. En, en smiddags ging ik naar school... Toen een van de zussen trouwde met een man die bij een reisbureau werkte... liet hij me foto's zien van de plekken waar hij was geweest. Bali, Australië. Ik dacht, dat wil ik ook. Toen ben ik toerisme gaan studeren. En voordat ik klaar was, had ik al een baan bij zijn bureau. Ja, dat was natuurlijk niet helemaal eerlijk. Ik was niet cum laude afgestudeerd. Ik had gewoon uh, de juiste contacten. Nu, nu, ben ik zelf, nu ben ik zelf een goed contact. <laughs> ik was de eerste van mijn familie die naar Nederland kwam. En nu wonen er nog eens negen familieleden van mij hier. Ik kwam aan he, met 50 euro op zak. Ik moest alles zien te regelen. En voor mijn familie is alles al geregeld. Ik schiet geld voor, zodat ze een ticket kunnen betalen. Ik zorg dat ze werk hebben en woonruimte als ze aankomen. Aan mijn schoonzus hè, en aan haar man stonden we zelfs ons eigen huis af. Alleen zijn ze net het huis weer kwijtgeraakt. Hè. Ja, omdat ze de post niet hebben opgemaakt. Terwijl ik ze dat wel had gezegd, dat dat soort dingen erg belangrijk zijn hier. Elk papiertje hier is belangrijk. Ja, het bleek dat de woningcoöperatie de meterstanden wilde opnemen. Maar omdat niemand ooit open deed, ja, toen hebben ze iemand gestuurd. De baby is ook zoiets. Toen ik mijn schoonzus en haar man hielp om hier te komen... heb ik ze gezegd dat ze beter kunnen wachten met een kind nemen... tot ze terug zijn in Indonesië. Ja, en wat doen ze? Ze, ze komen hier en worden meteen zwanger. Ze gedragen zich als mensen van hier. Ze vergeten dat ze hier niet voor altijd kunnen blijven. Ja, het, is niet... ja, het is niet aardig om zo over ze te praten, maar ik heb daar wel moeite mee. Sinds we hun huis uit moesten wonen ze bij ons in de woonkamer. Met de baby. Ik vind dat wel zwaar. Maar ja, uh, hoe moet ik ze vragen om te verhuizen? Toen ik mijn eerste kind kreeg, had ik eerst iets opgebouwd. Ik, ik was 25, ik had een goede baan bij het reisbureau. Maar ja, toen in uh, 1997 stortte de economie in... en raakte ik alles, alles kwijt. Maar ik was niet de enige. Toen de roepie kelderde, gingen de mensen massaal de straat op. Winkels werden verbrand. Het, het was net oorlog. Je kunt je voorstellen wat voor een effect dat had op de toeristenindustrie. Toen ging ik naar Japan. Ik moest in die tijd veel denken aan een verhaal... over de islamitische generaal Tariq Benziat, die Spanje bezette... Toen hij aankwam in Spanje verbrandde hij al zijn schepen. Toen moest hij wel vechten. Er was geen weg terug. Doodgaan of winnen. En zo was het ook voor mij. Ik moest slagen. Terugkeren zonder iets te hebben bereikt was geen optie. Maar uiteindelijk bleek het makkelijk om werk te vinden in Japan. Ik heb daar verschillende baantjes gehad. Ik heb uh, vis verkocht op een markt en vis gefilieerd in een fabriek. Ik werd natuurlijk niet direct Itamaya-san, sushi-chef. Het was geweldig werk. Leuk om te doen en uh, goed betaald. Ja, er was maar één probleem. Japanners zijn harde werkers, maar ze drinken veel. Ze gokken en uh, slapen met andere vrouwen. Als moslim doe ik dat niet. Dat ik sinaasappelsap dronk vonden ze al een beetje raar... maar toen ik ook niet mee wilde naar het bordeel... vonden ze dat ik hen niet respecteerde. Hoe, hoe, hoe kon ik ze laten zien dat ik een van hun was zonder mee te doen? Dat ging niet. Het was dus best eenzaam. Na twee jaar heb ik Jasmina gevraagd om ook naar Japan te komen... Ja, Jasmina, we hebben veel ruzie tegenwoordig. Ze vindt dat ik mijn eigen familie voortrek. Maar mijn familie heb ik net als iedereen werk gegeven. Het verschil is dat zij er wel blij mee zijn. Ze zeggen, werk? Oké, okay, waar. En na zes maanden zijn ze zelfstandig. Mijn schoonzus en de man die, ja, die, willen dat schoonmaakwerk eigenlijk niet doen. Ze vinden het te zwaar. Helaas had, had ik een baan voor mijn zwager gevonden in een restaurant. En toen zei hij: Nee, s'avonds ben ik te moe. Mijn familie is gewoon succesvol. Ja, en dat maakt haar jaloers. Ik probeer haar uit te leggen dat het ons veel meer kost als ik mijn familie in Indonesië geld moet blijven sturen. Daarom hebben ze gezegd om hier te komen. Ik, ik liet ze zien, zo heb ik het gedaan. Dat kun je gewoon kopiëren, alles. Je kunt net als ik je kinderen aan een goede universiteit laten studeren. Dus, dus net als wij hebben ze hun kinderen daar gelaten en zijn ze hier gekomen. En, en nu betalen ze zelfs mee aan de kosten van onze ouders. Ja, Jasmina en ik komen uit uh, verschillende culturen. Zij ruziet veel. Het is best uh, vermoeiend na een lange werkdag. Het is ook niet goed voor onze dochter om ons elke avond te horen ruzie maken. Ik, ik probeer positief te blijven, maar ik denk toch vaak aan scheiden. Ja, alleen durf ik het niet, omdat Akiko, onze jongste dochter... Hè, nog bij mijn schoonmoeder in Indonesië woont. Ja, als, als Jasmina en ik uit elkaar zouden gaan... zou ik Akiko misschien nooit meer zien... Ik heb mijn kinderen sowieso nooit veel gezien. Ik zeg altijd, ik heb wel kinderen, maar ik kan ze niet aanraken. Toen Jasmina en ik in Japan waren... woonde onze oudste dochter Adinda bij haar oma in Indonesië. Toen mevrouw weer zwanger raakte, ging ze terug. Om te bevallen. Een paar maanden later werd ik opgepakt. Ja, in Japan was het natuurlijk ook illegaal. Toen moest ik weer terug naar Indonesië. Maar... Eigenlijk was ik opgelucht. Na bijna vijf jaar kon ik eindelijk mijn kinderen weer eens vasthouden. Akiko zag ik toen voor het eerst. Nu hebben we Akiko dus achtergelaten. Toen naar Amsterdam ging, was ze net drie, nu is ze twaalf. We, we, we spreken elkaar elke week aan de telefoon, maar. Al die tijd heb ik haar maar één keer gezien. Dat was. Uh... Anderhalf jaar geleden, in mei. Toen ze aankwam was ze net een vreemde. Ze bleef haar tante maar aanklampen en durfde niet dicht bij ons te komen. Ja, ze kwam samen met haar tante, want ik kon haar niet alleen laten reizen. Ik, ik moest dus genoeg geld hebben voor twee tickets. Na een paar dagen voelde het eindelijk een beetje vertrouwd. En op het eind wilde ze niet meer terug. Ze bleef maar vragen waarom ze niet bij ons kon blijven... Ik, ik probeer het haar uit te leggen dat we dit doen voor haar, voor, voor haar toekomst. Zodat ze later kan studeren. Natuurlijk had ik haar liever zien opgroeien, zoals elke ouder dat wil. Maar voor ons, voor ons zit dat er niet in. We, we moeten die tijd met onze kinderen opofferen voor hun toekomst. Ik moet even de, de bed opmaken. Ik voel me vaak een slechte vader. Ik, ik ben er niet voor ze. Ik, ik ben bijvoorbeeld nooit mee geweest op school. Er is altijd iemand anders die dan meekomt om haar cijfers op te halen... Of, of met de meester te praten. Maar ook al heb ik er moeite mee... ik sta achter mijn besluit. Ja, wat kan ik anders doen? Ik, ik, moet, ik moet positief blijven. Ik heb de beste tijd met mijn kinderen ingeraakt voor iets groters... Het, het is als een bittere pil die ik moet slikken om gezond te worden. <tie> Toen ik na mijn tijd in Japan terugkwam in Indonesië werd ik taxichauffeur. Maar ook al werkte ik van s morgens vroeg tot s avonds laat, ik kon niet genoeg geld verdienen. We moesten van spaargeld leven om rond te komen. Ja, dat ging natuurlijk niet. Toen kreeg ik plotseling een telefoontje van een oude vriend die in Amsterdam zat. Hij vertelde dat het moeilijk was om werk te vinden en dat het een zwaar leven was. Maar ik vroeg gewoon, werk je? En hij zei ja. En dat was voor mij genoeg. Ik heb toen een visum aangevraagd bij de Spaanse ambassade. Ja, want die, die zijn het makkelijkst. En daarna heb ik een rondreis geboekt in Europa, zodat het er goed uitzag. Met hotelovernachtingen en zo. Ja, was ik natuurlijk bedreven in, sinds mijn tijd bij het reisbureau. <tus> mijn kinderen kwamen mee naar het vliegveld om uit te zwaaien. Adinda was toen elf en Akiko drie. Ik zou ze weer verlaten. Ja, ze ze huilden allebei. En, uh... Toen het tijd was om te gaan, kon ik mijn hoofd niet omdraaien. Ik liep alleen. Door de paspoortcontrole. Maar van binnen huilde ik ook. Van Spanje ging ik naar Parijs. Daar gooide ik voor de zekerheid mijn vliegtuig naar Amsterdam weg... en nam ik de trein. Uiteindelijk stapte ik uit op Amsterdam Centraal. 10 juli... 2007. Ja, ja, dat weet ik nog goed. Mijn vriend had een kamer voor me gevonden... maar die kostte 150 euro per maand. De huisbaas kreeg de 50 euro die ik had... en ik beloofde om de rest voor het eind van de maand te betalen. En toen begon ik te lopen. Elke dag om 10 uur s ochtends. Ik nam een fles water en twee appels mee en ik liep. Continu raakte ik de weg kwijt... Ja. Alle gebouwen zagen er voor mij hetzelfde uit. De eerste dag vond ik niks. De tweede dag ook niks. De derde dag ook overal nee. Maar intussen kreeg ik wel eten in de Indonesische restaurants... waar ik langs ging om werk te zoeken. Op dag zes kwam ik in een Thaise restaurant. Nou, de baas vroeg hoe vaak ik kon werken. Elke dag, zei ik... Hij keek me verbaasd aan, maar zei oké, okay? nou, dan kun je elke avond hier aan de slag. En dat werd mijn eerste baan. Ik, ik was zo blij, ik, ik kon een huur betalen en hield zelfs geld over. In de eerste maand kon ik al geld naar mijn gezin sturen. Iedereen vond het ongelooflijk. Ja, de meeste mensen hebben een half jaar nodig voordat ze een normaal inkomen hebben. Bij mij duurde het een week. De volgende dag ging ik op zoek naar een tweede baan. Ardinda kwam vandaag thuis en ik merkte meteen dat er iets was. En toen vertelde ze dat ze onvoldoende punten had gehaald voor Spaans en Frans. Dat is heel slecht nieuws. Ook voor mij. vrouw werd woedend, begon te schreeuwen. Zelf uh, hield ik me rustig. Maar van binnen kookte ik. Want dat betekent waarschijnlijk dat, dat ze het jaar over moet doen. Ik, ik had precies genoeg geld gespaard voor een studie van vier jaar... Maar ik heb niet genoeg geld om haar een extra jaar te laten studeren. We moeten hier dus nog langer blijven. Want ik kan natuurlijk niet met lege handen terugkomen in Indonesië. Wat moet ik dan doen? Ik heb er al een lapje grond gekocht. Maar ik heb ook een startkapitaal nodig. Mijn plan is om daar biologische reis te gaan verbouwen. En, en niet alleen voor mezelf. Ik wil ook de boeren daar laten zien hoe je dat doet hè, in de praktijk. Ik ben daar nu van alles voor aan het leren op internet. Er is heel veel informatie te vinden. Ik, ik leer nu de belangrijkste nieuwe teelmethodes. Ik ben alleen bang dat ik een oude man ben als ik daar kom. Ik ben nu 44. Maar het ergste vind ik het voor Akiko. Die op onze terugkomst zit te wachten. Acht jaar al. It's me, thank you. Come in. Hey there. Hello, how are you? I'm okay, how are you? Good, good, fine, yeah. thank you. Better than last time, you were so tired. Yes. That yeah. that's yes. Okay. Like normal. Okay, hey, um... Yes. Is it possible for this time if you... If you have time if you can clean the the stairs as well. Yeah, yeah, of course. Okay. Yeah. Great. Okay. okay. Thank you. Mm, mm, mm, mm, mm. <laughs>